vandaag over geënt op de edele olijfboom. En dan met name dus over Romeinen 11. Nou, ik heb een foto van een olijfboom. Dat is een hele grote, een hele mooie, hele volle. En je kunt je voorstellen van dat daar misschien wel een hele hoop takken op geënt kunnen worden. En dat uiteindelijk een hele mooie, verdragende boom wordt. Paulus begint in Romeinen 11. Maar eigenlijk, om dat stuk helemaal goed recht te doen, zou je al een aantal hoofdstukken eerder moeten beginnen. Maar goed, je moet op een gegeven moment een keus maken, dus ik heb gewoon heel Romeinen 11 uitgewerkt. En Paulus begint daarmee. Dat is eigenlijk een weerwoord in het voorgaande stuk. Heeft God dan zijn volk verstoten? Dus Israël, dus de twaalf stammen, heeft hij dat volk verstoten. En het volk waar hij het over heeft, dat is dan G29-92, Laos volk, natie, mensen met dezelfde taal. Het gaat echt over de Israëlieten... die dezelfde taal spraken. En Paulus zegt echt... Van, heeft hij ze echt verlaten, heeft u ze echt zeg maar, verstoten... wil u niks meer van hun weten? Nou, dat kan Paulus je eigenlijk niet voorstellen. En hij zegt dan ook heel erg duidelijk... volstrekt niet. Dat is totaal niet aan de orde. Want, zegt hij, als bewijs daarvan... ik ben ook een Israëliet... uit het nageslag van Abraham... van de stam Benjamin. Nou, hij zegt... als ik erbij mag horen dan is dat dus een teken dat God zijn volk niet verstoten heeft. Dat is dus voor hem een bewijs dat de voorgaande stelling niet waar is. Vandaaruit gaat hij verder. Hij zegt, God heeft zijn volk, dat hij van tevoren kende, niet verstoten. En dan komt hij weer met een ander bewijs. Dan pakt hij een bewijs uit wat wij noemen het oude testament, de Torah. En dan zegt hij, of weet u niet dat de schrift zegt in de geschiedenis van Elia waar God aanspreekt over Israël en zegt, en dan moet je nagaan als je die geschiedenis bestudeert, dan zie je dat Elia heeft een enorme ervaring meegemaakt. Hij staat daar op de berg Karmel, waar hij dus de priesters uitdaagt van de baal, om zeg maar te offeren, 450 priesters die daar zeg maar een enorme hoeveelheid tijd aan besteden om het offer te laten ontvlammen. En het lukt niet. En hij begint op een gegeven moment te spotten. Van roep nou wat harder. Want waarschijnlijk dan slaapt hij. Is hij zijn middagdutje aan het doen. Hé, hey, ga nou even. Maak wat herrie. Hij moet gewoon even wakker worden. Nou, dus ze doen het nog ook. Je kunt het bijna niet voorstellen. Maar ze doen het nog ook. Op een gegeven moment worden ze, gaan ze zichzelf snijden. Ze brengen zichzelf wonden toe. Alleen maar om de God over te halen. Om het offer in brand te steken. Maar het lukt allemaal niet. Uiteindelijk is Elia aan de beurt. Het offer wat hij heeft neergelegd, het wordt besprekend met water tot drie keer toe, zodat het alles druipt van water. En hij bidt tot God en het offer wordt in één klap wordt het verteerd. Dat is voor hem, maar ook voor iedereen die aanwezigheid het overduidelijke bewijs dat God, God is. Als dat gebeurt, dan laat hij die 450 priesters laat hij afslachten. Ook als een soortement bewijs, we moeten luisteren, het zijn valse priesters en die hebben geen plaats in Israël. Nou, er was hongersnood, er was een droogte al een aantal jaren. Op dat moment breekt er ook een enorme regenbui los. Dat ziet hij aan de hand van een wolk, of een handkleine wolk die hij aanziet komen. En dan krijgt hij de geest en dan rent hij harder als een paard voor het rijtuig van de koning. En wat er dan gebeurt, daar gaat dit eigenlijk over. Isabel, die, die hoort dat die 450 priesters zijn omgebracht en die wordt zo boos... En die zegt, ik zal hem achtervolgen en Elia zal sterven. En wat doet hij dan? Dan zinkt hij eigenlijk in een depressie weg. En Elia die keert zich tot God, hij vlucht en hij keert zich tot God en hij zegt, heren, uw profeten hebben zij gedood en uw altaar afgebroken en ik ben alleen overgebleven. Er is verder niemand meer die u dient. En wat doen ze? Ze staan mij ook naar het leven. Heel erg triest. Hij voelt zich eigenlijk echt van, nou ja, eigenlijk, je zou bijna zeggen van God en mens verlaten. En vanuit die positie roept hij naar God. Maar God die is daar niet van onder de indruk. Totaal niet zelfs. God geeft een heel ander antwoord. Nee. Nou, ik heb even één Koningin 19, waar het vandaan komt, heb ik even erbij gehaald. Dan gaat het nog dieper eigenlijk. Hè. Dan zegt hij: Ik heb me zeer voor de Heer de God van de Legermacht ingezet. En dat heeft hij ook natuurlijk. Hè. Hij heeft daar een, een enorm godsvertrouwen laten zien op de karmel. Dus de hebben uw verbond verlaten, uw altaar omvergehaald, uw profeten met een zwaard gedood. En ik ben alleen overgebleven. En daar staan ze mij nog na het leven ook. En je kunt je bijna niet voorstellen: hè. Hij heeft daar ten opzichte van het hele volk heeft hij laten zien dat God God is, hij heeft die profeten laten doden. Dus hij staat eigenlijk, je zou bijna zeggen, hij staat eigenlijk op het top van zijn, van zijn kunnen. Aan de hand van wat hij heeft gezegd, is die hongersnood uitgebroken, heeft drie jaar niet geregend. Hij bidt weer en het gaat regenen. En ik denk, wat wil je nou nog meer, Elia? Wat voor bewijzen moet God nog meer aantonen om te laten zien dat hij jouw God is? Maar hij zakt weg omdat de koningin tegen hem zegt, Je zult de dood sterren. Maar God zegt wat anders. God die antwoordt hem, jongen je bent niet alleen. Er zijn er nog zevenduizend. Nou, het had het net al over, hè, over die 7000, over het, ja, het getal zeven. Het is ook het volheid van God, 7000 mannen. He, er wordt alleen nog maar over mannen gesproken, niet eens over vrouwen, maar over mannen. Die de knie voor het beeld van Baal niet gebogen hebben. Nou, dat is een, toch een behoorlijke stad hè, in die tijd, 7000 mannen. Zeker als je daar nog de vrouwen en de kinderen bij ...gaat rekenen. En dan vraag je af van hoe komt het dat Elias niet gekend heeft? Dat is raar. Hij is profeet. En hij heeft dus dat helemaal gemist. Hij heeft geen enkel contact gehad met 7000 mannen in Israël... ...die ook de God van Abraham, Isaac en Jacob volgden. Hij wist het niet eens. Nou, dat kun je, je bijna niet voorstellen. Hè? Dat je dus in een land leeft... Dat je profeet bent van de Allerhoogste God en dat er 7000 mensen leven die ook zichzelf afgezonderd hebben en dus niks met de baaldienst te maken willen hebben. En dat die profeet er dus gewoon niet van weet. Dus hij heeft er geen contact mee gehad al die jaren lang. Hij wist het gewoon niet. Heel opmerkelijk. Nou, dat is ook uit één Koningin. Maar ik zal er in Israël 7000 overlaten. die de knieën niet gebogen hebben voor de Baal. en allen van wie de mond hem niet gekust heeft. Blijkbaar was dat nog een soort gewoonte. dat het beeld van Baal nog gekust werd. Je moet er niet aan denken dat iedereen daar met zijn, met zijn mond. Maar goed. We hebben dat zelf ook gezien in uh, Tiberias, die zo'n kerkje. Daar zagen we het beeldje van Petrus. Dat uh, statje, hè? Dus elke dag van. Hey, Stedtje, Peter? Hey? Van uh, goed. Maar dan zag je ook dat dus de voeten waren helemaal bijna kaal gekust. door mensen die er voorbij kwamen. en die dan de behoefte voelden om daar die voeten te kussen. Dat je kun je niet voorstellen, maar blijkbaar doet dat iets met mensen. Paulus zegt: als bewijs dat dat tegen Elia gezegd is. dan is er dus een bewijs dat er ook nu nog een overblijfsel is. Dat kan niet anders. Als God toen trouw was aan zijn woord, dan is hij dat nu ook. En ik zeg in navolging van Paulus, dan is er ook nu een overblijfsel, Want de God is nog steeds dezelfde God. Dus het overblijfsel wat er toen was, dat was er in Paulus tijd, maar dat is er in deze tijd ook. En waarom? Omdat dat overeenkomstig de verkiezing van de genade is. Onze God is een onveranderbare God. Zijn trouw is tot in eeuwigheid, staat er. En daar mogen we op pleiten omdat dat zo is. En dat doet Paulus ook. Paulus die grijpt terug op iets wat hij eerder geschreven heeft. Dan haalt hij Jezaja aan. Al zou het getal van de Israëlieten zijn als het zand van de zee slechts het overbuisel zal behouden worden. Dus het gaat er niet om hoe groot de Israëlieten worden, hoe talrijk. Maar gaat het om over het overbuisel. En dat heeft hij hier ook over. Hè? Hij heeft het over het overbuisel wat er zal zijn. Overeenkomstig zegt hij de verkiezing van de genade. En je zei het Want Israël, al is een volk als het zand van de zee, toch zal maar een rest daarvan terugkeren, wat we in onze tijd voor onze ogen zien gebeuren. Tot verdelging is vast besloten, maar het stroomt over van gerechtigheid. Dus de gerechtigheid van Yahweh, die blijft overeind. Zijn trouw, nogmaals, is van eeuwigheid tot eeuwigheid. Maar, zegt Paulus, als het de verkiezing door genade is, het is een soort bruggetje wat hij nu gebruikt, dan is het niet meer uit te werken. Want als het genade is, dan is het niet meer uit te werken. Want anders is genade geen genade meer. Als genade verdiend kan worden... Ja, dan is er eigenlijk geen genade meer. Want dan kun je op een gegeven moment kun je dus een aantal werken doen. En dan heb je dus blijkbaar je spaarkaart vol of je stempelkaart. En dan krijg je dus, dan mag je naar de winkel en dan mag je een cadeau uitkiezen. Je kom mijn genade halen, want ik heb het verdiend. Ik heb het bij elkaar gespaard, op wat voor manier ook. Maar dan is er geen genade meer, want dan heb je het verdiend. Op zich is het eigenlijk heel duidelijk hè, wat hij zegt. Maar het is toch ontzettend belangrijk om dat te benadrukken. Want hij gaat verder, want hij zegt als het uit te werken is... Dan is het geen genade meer. Want anders is het werk geen werken meer. Dus als je werkt, dan krijg je loon. Dat hoort erbij. Dat staat ook in de Bijbel. De arbeider is er loonwaardig. Als je iets moet verdienen, dan moet je ervoor werken. Zo zit de wereld in elkaar. Maar genade is van een totaal andere orde. Genade wordt je geschonken. En niet op basis van iets wat in jou zit. Nee, genade is puur genade... Dat heeft niets met jou te maken. Dat zegt alles over degene die genade geeft. Dat zegt niets over de ontvanger. Genade, ja, is gewoon genade. Het wordt gegeven omdat er mededogen is aan de kant van degene die genade geeft. Het recht wordt niet meer uitgevoerd. Er wordt over het hart gestreken en het recht wordt niet uitgevoerd. Nou, wat gaat het dan over genade? Garie, grace in het Engels, genade. En het werk, dat is dan ergon, werken, en dat gaat over alle bezigheden. Dus het is niet zeg maar, echt wat je verstaat onder werk, maar er staat, het gaat over alle bezigheden. Dus alles wat je hem in het werk kan stellen om iets te verdienen, dat heeft geen waarde als het gaat over genade. Wat dan, zegt Paulus? Want Israël zoekt, en wat zoeken ze dan? Ze zoeken de wet der rechtvaardigheid, en dat komt als je dus een stuk daarvoor gaat lezen. Ze zoeken de wet der rechtvaardigheid, wat uiteindelijk de Messias is, waar ze nou op zoek zijn, dat heeft het niet verkregen. Nou, dat is triest, hè. Heel Israël, en daar staat ook regelmatig in de, heel Israël heeft verlangd om hem te mogen zien, en ze hebben het niet verkregen maar het uitverkoren deel heeft het verkregen. En dat gaat niet alleen over het uitverkoren deel... wat in de tijd van Paulus leefde. Dat gaat ook over het uitverkoren deel... wat eigenlijk daarvoor leefde. Vanaf het allereerste begin van Adam en Eva. De belofte die God uitgesproken heeft aan Adam en Eva... is door hun serieus genomen. En hun hebben hun hoop gevestigd... op het waar worden van de belofte. Van het komen van de Messias. En die hoop heeft geloof in hen doen ontstaan... en aan de hand van dat geloof... zijn ze gered geworden. En daar heeft Paulus het over. Dus degene... die het serieus genomen hebben... en die echt hun hoop gevestigd hebben... op wat God heeft beloofd... en de anderen die het niet serieus hebben genomen... die zijn verhard geworden. Zoals geschreven staat, zegt Paulus... God heeft hun geest... Maar, van diepe slaap... dat de nazis gegeven... Ogen om niet te zien en oren om niet te horen tot op de dag van heden. Nou, het is iets wat heel vaak gezegd wordt, hè, wat best wel bekend in de oren klinkt. Maar ik heb me eigenlijk een beetje zitten richten op wat staat er nou werkelijk. Een geest, dat staat er. Een geest van diepe slaap. Maar er staat eigenlijk geen diepe slaap. Het is een beetje een apart woord. Je hebt geest, dat is duidelijk, hè, dat kent bijna iedereen. Catanasies, extreme bezorgdheid staat er eigenlijk in de grondtekst. Verdriet of depressie, onverschilligheid. Dat hebben ze vertaald met diepe slaap. Het staat ook niet altijd vertaald met diepe slaap. In principe komt eigenlijk dit ene woord maar één keer voor. Dus het is een beetje een heel apart woord. En ze hebben gekeken in het oude testament in het Libreus, want dit is Grieks, wat ermee in overeenstemming is. Het is vertaald met diepe slaap, maar het klopt eigenlijk niet. Het is meer eigenlijk een soort met coma, een beetje onversch he, vreselijke onverschilligheid, depressief dat mensen dat eigenlijk niks meer scheelt. Dat je het eigenlijk, je bent zo afgebakend van de wereld he, dat je dat eigenlijk ook geen indrukken meer binnenkomen en dat je ook eigenlijk niks meer, ja, dat er niks meer bij jou binnenkomt. Het is afgeleid van het woord tardema, trance, lethargie. He, dus het gaat echt over iemand van ja, waar eigenlijk geen input meer binnenkomt. Die dus ze eigenlijk zo afgesloten heeft, of afgesloten werd, he, want er staat dat God dat heeft gedaan, dat er eigenlijk niks meer binnenkomt. Je zou bijna zeggen, ze zijn levend dood. Ze zitten in een soort coma en totaal onbereikbaar. Heel triest eigenlijk. Nou, het wordt in Jezaja ook vernoemd, he, want de Heer heeft over u uitgegoten een geest van diepe slaap. Gesloten heeft hij uw ogen, de profeten, en uw hoofd, de zieners, heeft hij omhuld. Nou, dit is heel frappant, hè? Want het gaat dus over dat de ogen gesloten zijn. Ze zullen ogen hebben, maar zullen niet zien. Oren hebben maar niet horen. En Jezaja zegt, ja, hou eens even. De ogen, dat zijn de profeten. Degene die Gods woord zagen, zeg maar. Hè? Al van ver. Die al over eeuwen heen keken en zagen wat God beloofd had. En dingen die dus in de toekomst lagen. Dat zijn de ogen. Dus het gaat niet zomaar over de dingen die je op dit moment ziet. Nee, het gaat ook over de geloofsogen op dat dingen vervuld worden die al in de toekomst liggen. En uw hoofden, de zieners heeft hij omhuld. Dat gaat dan over de oren, dat ze dus niet zouden horen. De zieners die niets meer horen. Dat is raar, als profeten niks meer zien en zieners die zien niks meer. Wat stellen ze dan nog voor? Wat hebben ze dan nog, nog iets met God te doen als ze niet meer zien of niet meer horen? Toen zei hij ga en zegt tegen dit volk: luister voortdurend, maar u zult het niet begrijpen. Zie voortdurend, maar u zult het niet opmerken. En dat snap je, hè? als zelfs de profeten en de zieners het niet meer zien en het niet meer horen, hoe moet het dan met de normale mensen die dan eigenlijk ook zelf maar die band met God niet meer hebben. Hij haalt direct David aan. En David kan dat af en toe heel kernachtig zetten. Laat een tafel voor hen worden tot een strik, tot een valkuil, tot een struikelblok en tot een vergelding. En dan gaat het dus over diegenen die zich helemaal afgesloten hebben en afgekeerd hebben van God. En David is er af en toe heel hard in. Hè? Die, maakt dan, die geeft dan gelijk een heel streng oordeel. Laat een tafel voor hen worden tot een strik en tot een valkuil. Nou, dat is psalm 69. Tot een valkuil. En dan gaat het dan over dat dus de tafel voor de gasten tot een val wordt. Laat hun ogen verduisterd worden, zodat ze niet zien en maak hun rug voor altijd krom. Dat is nog steeds David, hè, die dat zegt. We komen regelmatig terug, dat David bepaalde dingen, als je bepaalde psalmen leest, en hij, je leest hoe hij over zijn vijanden praat, dan komt dat heel hard over. En, en soms dan snap je het ook niet, dan denk je van, David, waarom moet het nou zo... Uh, nou, wij hebben onze kleindochter van 18 jaar in huis, en die, die uh, protesteert er regelmatig tegen, dan ben je wat te lezen... Hoe kan dat nou, zei ze, hoe kan dat nou? Dat was toch een gelovige, David? Ja, dat was een gelovige. Maar hoe kan hij dan zulke dingen zeggen? Hoe kan hij nou toch zulke dingen zeggen over... Ja, soms heb ik er ook geen verklaring voor. Als je ziet wat hij, wat hij zegt van... Uh, het is in de naam des Heren dat ik ze verhouden heb. Hè, dat ik ze in stukken gehakt heb. Dan denk je, ja, daar kun je, je niks bij voorstellen. Wat, wat moet je erbij voorstellen? Dat kun je bijna niet. Als je dan die verhalen hoort over Isis... Kijk wat die mensen doen. Dat vinden we verschrikkelijk. Maar David deed exact hetzelfde. Wat is het verschil? Zomaar, als je zo naar kijkt, dan zeg je, er is geen verschil. Er is een groot verschil, want hij diende Yahweh. Maar soms zijn er ook dingen die kun je eigenlijk niet zomaar verklaren, vind ik. Hoe David naar kijkt, hoe David bepaalde dingen op een rijtje krijgt... en toch heel diep gelovig is... sommige dingen die stuiten je enorm tegen de borst. Maar goed, dan gaat Paulus verder... en dan zegt hij, zijn zij soms gestruikeld met de bedoeling dat ze vallen zouden dus dan is het eigenlijk dan heb je van soort poppenspel mensen aan een touwtje iemand die dan zeg maar het bestuurt van een afstand is dat dan misschien de bedoeling dan hè? dat ze eigenlijk gewoon totaal geen enkele keus hadden Ik bedoel ze zijn gestruikeld maar ze hadden ook geen enkele andere optie ze moesten wel vallen want het was de bedoeling dat was gewoon hè? zoals de Moslim zegt: Inshallah, al heeft het gewild, kunnen we helemaal totaal niets aan doen. De leidelijkheid in optima forma. Nou weer is hij daar heel erg duidelijk over: volstrekt niet. Hij wilde niet eens aan denken. Zo is onze God niet. Er is wat anders aan de hand, zegt hij. Totaal wat anders. En dat is door hun val, dus de val van Israël, is de zaligheid tot de heidenen gekomen. Om hen Israël tot de loesheid te verwekken, tot jaloosheid te verwekken. En ik heb erbij gezet niet te vermoorden wat gebeurd is. Het was de bedoeling dat wij, hey, door wie, tot wie de zaligheid gekomen is door de val van Israël, dat we hen tot jaloersheid zouden verwekken. Nou, wat staat er dan? Er staat menigte van volken, niet Joden. Etnos. Het staat er heel duidelijk bij dat het dus echt over de volken gaat die dus zeg maar om Israël heen zijn. Maar het gaat niet over het volk van Israël zelf. Nou dat is vertaald met heidenen. Het staat er niet in de grondtekst. Er staan volken, menigte van volken. Maar goed, zo worden we aangesproken heidenen. En het is natuurlijk van ontzagwekkende waarde wat Paulus hier concludeert omdat namelijk die zaligheid tot ons gekomen is. En waarom? Omdat Israël heeft gezegd van wij willen er voor een groot gedeelte niks mee te maken hebben. Niet iedereen heeft dat gezegd van Israël. Maar het is wel zo dat door wat hun gezegd hebben, wat hun gedaan hebben, dat daardoor die zaligheid tot ons gekomen is. En je kunt eigenlijk niks anders zeggen als goddank. dank. Dus als dit niet gebeurd was, dan stond ik hier niet. Zo simpel is het. En dan zaten we ook niet zo bij elkaar want dan was er geen zaligheid voor ons. Dan was er geen zaligheid gekomen naar de volken. Maar God heeft zich ontfermd zoals hij van begin af aan al bedoeld had. Dat ook, dat het hel niet alleen zou beperkt worden tot Israël. Maar dat het voor heel de wereld zou gelden. En daar zegt Johannes ook. He, van al zo lief had God de wereld dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft. Hij gaat verder met zijn conclusie. Als dan hun val, dus de val van Israël, voor de wereld rijkdom betekent... En dat is natuurlijk, hè, dan gaat het over geestelijke rijkdom. En het feit dat zij achterop komen, is vertaald. Maar er staat eigenlijk verkleinen, dus dat Israël dus zeg maar eigenlijk ineens schrompelt. Rijkdom is voor de heidenen Hoeveel te meer hun volheid? Want stel je voor dat Israël dus zeg maar zich gaat bekeren, dat Israël zich gaat omdraaien. Wat moet dat dan betekenen? Dat is onvoorstelbaar wat dat gaat betekenen. Want tegen u zegt Paulus de heidenen, zeg ik voor zover ik de apostel van de heidenen ben... maak ik mijn bediening heerlijk. En waar maakt hij zijn bediening dan mee heerlijk? Met het volgende om daardoor zoveel mogelijk van mijn verwanten... wat het vlees betreft tot jaloersheid te verwekken... en enig uit hen te behouden. Nou, dan krijg je toch een beetje een brok van je keel. Hè? Want hij is natuurlijk de apostel van de heidenen, zoals hij genoemd wordt. Maar je ziet dat hij eigenlijk een soort verborgen agenda heeft... Want hij zegt, ja nee, ik ben de apostel van de heidenen, Gelukkig wel, want hij heeft natuurlijk ontzettend veel betekend voor de kerk. Hè? Om dat even zo te zeggen. Maar hij maakt zijn bediening heerlijk, zegt hij, omdat hij eigenlijk een soort verborgen agenda heeft. Want het gaat hem niet zozeer om de heidenen, Maar het gaat om zijn eigen volk. Dat is eigenlijk zijn grote doel. Want die moeten tot jaloersheid verwerkt worden. En... Ik denk dat hij een soort hoop had van: Nou, als ik nou heel veel heidenen bereik en heel veel heidenen die komen tot geloof. wat zal er dan een enorme jaloersheid opgewekt worden. waardoor mijn volk tot jaloersheid gewekt wordt. Want dat was de opdracht aan de heidenen. Daarom is het geloof tot hen gekomen. Opdat ze Israël tot jaloersheid zouden verwekken. Nou, dat dat helemaal ontspoord is, dat heeft hij, ik denk in zijn stoutste dromen, niet, niet eens kunnen beseffen of kunnen verwachten. dat er. Christenheid, dus dat zijn volgelingen zo enorm af zouden dwalen. En dus zijn eigen volk zouden vervolgen. Dat heeft hij denk ik niet kunnen vermoeden. Hij gaat verder over hun verwerping. van als hun verwerping verzoening voor de wereld betekent. Wat betekent dan hun aanneming anders dan leven uit de doden. Nou dat is zoiets geweldigs. En dat zal ook zo zijn. Als heel Israël zich gaat bekeren. Ja, wat er dan gaat gebeuren wereldwijd, dat zal ontzagwekkend zijn, denk ik. echt ontzagwekkend. Dat is echt leven uit de doden. Dat zal zo'n enorme omslag wereldwijd geven, omdat dat op dat moment Israël tot hun bestemming komt, waar God ze voor geroepen had. Het licht der wereld. Dus dat zal een enorme impact hebben, zo'n grote impact, dat wat hij zegt, dat zal het leven uit de doden zijn. Nou... Wij hebben dat nog nooit meegemaakt, dat iemand uit de doden opstond. In de Bijbel staat verschillende keren beschreven. Ik denk dat het een, een, nou ja, een ontzagwekkende. Je, je kunt het niet voorstellen, gewoon dat iemand overleden is. En dat uh, ik hoorde pas geleden hoorde ik van een verhaal van iemand, was ernstig. Ik weet niet meer wie het vertelde eigenlijk. Maar dat zelfs de kist open werd gelegd, omdat ze, iedereen had het geloofd dat hij weer tot leven kwam. Dus tot op het allerlaatste is die kist open gebleven. Van nee, hij had gezegd dat hij weer op zou staan en dat hij dus tot weer tot leven zou gewekt worden, is niet gebeurd. Afgrijselijk zelfs. Nee. Van, uh, dus tot net vlak voor het, uh, het begraven is die kist opengebleven, omdat maar ja, het gebeurde niet. Paulus zegt er iets anders over. Dat als dit gebeurt, ja, dan is het net als dat de doden weer opstaan. Weer een bruggetje om naar het volgende stuk te komen. Paulus zegt, als dan de eerstlingen heilig zijn, dan is het deeg ook heilig. He, dus als de eerstelingen, en dan gaat het echt over de gersteoffers en de tarweoffer, daar wordt dus zeg maar het brood van gebakken. Als die eerstelingen die gebracht worden, als die heilig zijn voor God, dan is ook het deeg wat daarvan gemaakt wordt, is ook heilig. Het stopt niet met dat je het, zeg maar, het maalt en er wat doorheen doet en dat deeg gemaakt, dan is het niet zo dat ineens de heiligheid weg is. Nee, zegt hij, als de eerstelingen die geofferd worden heilig zijn, dan is hetgene wat ervan gemaakt wordt ook heilig. Bijna wiskundig, hè? Dan is het volgende ook zo, zei hij. Als de wortel heilig is, dan zijn de takken ook heilig. Het stopt niet ergens halverwege de boom. Nee, als de wortel heilig is, dan zijn de takken ook heilig. Dan zijn de vruchten, dat is dan weer een stukje verder, dan zijn de vruchten ook heilig. Het stopt niet, hè? de hele boom is dan heilig. Alles wat ermee te maken heeft, is heilig. Dat is eigenlijk wat hij dus wil neerzetten. Waarom zegt hij dit? Dat heeft te maken met het enten. Als nu enige van die takken afgerucht zijn, zegt hij. En u, en dan praat hij weer tegen de heidenen. U die een wilde olijfboom bent, in hun plaats bent geënt. En mededeel hebt gekregen aan de wortel. En niet alleen aan de wortel, maar ook aan de vettigheid van de olijfboom. En die vettigheid gaat dan over de sappen en de voedingsstoffen die dan via de wortel tot de takken komen. Beroem u dan niet tegenover de takken. En je zou hier bijna zeggen van dat hij toch... Een soort doorkijken heeft gehad. richting de heidenen. Want dit is natuurlijk wel een hele grote waarschuwing. Hè? Want als u zich beroemt. u draagt de wortel niet. maar de wortel u. Het is eigenlijk even iemand op zijn plaats zetten. van moest luisteren. ga je eigenlijk nog niet zo groot maken. Je draagt de wortel niet. De wortel draagt jou. Dus als je zegt dat de wortel heilig is. wat dan nog steeds waar is. en je wordt daarin geënt. Dan word je heilig, maar niet omdat jij een tak bent, maar omdat jij dus geworteld wordt op die heilige wortels. En niet omdat die tak zo ontzettend heilig is, wordt die boom heilig. Nee, het is andersom. Je wordt ingeënt en daardoor word je dus net zo heilig als de tak en als de stam. Waarom? Omdat wij de wortel niet dragen, maar de wortel ons. Oké, okay, zegt Paulus, oké, okay, okay. natuurlijk, natuurlijk kom je met tegenargumenten. Het tegenargument is van, ja, maar hoor eens eventjes, de takken zijn afgerukt. En waarom? De takken zijn specifiek afgerukt opdat ik zou worden ingeënt. Oké, okay. dat is waar, zegt hij, dat klopt. Waarom zijn ze afgerukt? Ze zijn, door ongeloof zijn ze afgerukt. En u staat door het geloof. Dat afgerukt, dat heeft ook nog een speciale betekenis. Hey, Marcel, die weet het ook, hè? we hebben afgelopen donderdag eventjes erover gesproken ook. Over het enten en alles wat daarbij hoort. Als je takken afrukt, betekent dat ze ook stoppen met groeien. Dus als je het afsnijdt, dan gaat er vanuit dat stukje, uit die, dat oog, zeg maar, gaan er weer andere takken ontstaan. Ruk je het af, dan gebeurt dat niet. Dan stopt dat proces. Het is een of natuurkundig proces. Dus als je het gewoon zeg maar afbreekt, dan stopt dat proces dan komen er geen wilde takken meer. Maar als je het afsnijdt wel, dan blijft dat gewoon groeien. Heel mooi, hè, dat Paulus dat gebruikt. Door ongeloof zijn ze afgerukt, waardoor er ook geen groei meer mogelijk was door andere nieuwe takjes, zeg maar. En u staat door het geloof. Nou, dat is mooi, hè. Je denkt eigenlijk, dat moet Paulus toch bevestigen. Hij zegt er wat bij, hè. Heb geen hoge dunk van jezelf. Maar vrees, vrees? Maar je hebt toch het geloof? Nee, zegt Paulus. Heb alsjeblieft geen hoge dunk van jezelf. Vrees. Maar hoezo vrees dan? Gaat hij uitleggen. Als God de natuurlijke takken niet gespaard heeft. Denk ik dat hij jou wel zou sparen. Die dus een onnatuurlijke tak bent. Laten we alsjeblieft pas op de plaats maken. En goed nadenken waar we mee bezig zijn. En Paulus zegt. De natuurlijke takken heeft God afgerukt. Omdat ze niet het geloof vertonen wat God verwachtte. Dan is het toch ook mogelijk dat jij niet gespaard wordt. Je bent een onnatuurlijke tak. Je hoort er eigenlijk niet in. Hij gaat het verder uitwerken. Want zie dan de goede tierenheid en de strengheid van God. De strengheid over hen die gevallen zijn. En negeert over zijn eigen volk. Hè? Hij heeft zijn eigen volk niet gespaard. Hè? Waar hij zo ontzettend veel bemoeienis mee gehad heeft. Waar hij zo ontzettend veel voor gedaan heeft. Hij heeft ze niet gespaard. Hij heeft takken afgerukt. En als waarschuwing voor ons, denk er alsjeblieft over na. Als wij niet in de goede tierenheid blijven, dan zullen ook wij afgehouden worden, zegt hij. En dat is makkelijk, hè, met een, met een ent. Het is natuurlijk veel makkelijker als een natuurlijke tak. Maar, zegt Paulus, maar als dat zo is, stel dat Israël tot geloof komt dan worden hun ook geënt. Want God is machtig hen opnieuw te enten. Geweldig, hè? Dus hij erkent dat velen van zijn volk afgedwaald zijn, dat ze afgerukt zijn, maar hij heeft het geloof en hij weet dat God zo machtig is, dat als ze zich bekeren, als ze zich omdraaien, dat God machtig is om hen opnieuw te enten. Want als u afgehouden bent uit de olijfboom die van nature wild was en tegen uw natuur in in de edele olijfboom ingeënt bent, nou dan is het toch overduidelijk dat het dus heel makkelijk moet zijn om de natuurlijke takken weer terug te enten op het eigen boom. Dat is hun eigen vlees en bloed zou je zeggen. Dus dat is heel simpel om dat weer te herstellen. Dan wil ik blijven stilstaan bij het endproces. Waarom gebruikt Paulus nou toch het beeld van een endproces? Wat heeft dat nou te zeggen aan ons? Wat is nou een endproces? Nou, het endproces, dat is van twee delen boom één boom maken. Dat is even een hele simpele stelling. Je kunt dat van twee, van de wortel en een nieuwe stam doen. Dus, dit is dan de wortel met een stukje stam, en daarbovenop zet je dan. De stam met de kroon, en dan heb je dus een nieuwe boom. Een boom die dus helemaal zeg gebruik maakt van het wortelgestel van een andere boom. Dat kan niet zomaar, want het moet dezelfde familie zijn. Het moet in dezelfde familiestructuur liggen, anders gaat het niet op. Nou, Master kan je er veel meer over vertellen, uh, dat is zijn werk. Maar je hebt echt, zeg maar, bepaalde soorten kun je wel enten, andere soorten kun je niet enten. Tenminste, niet zeg maar, zomaar gaan mixen. Je kunt niet, zeg maar, weet ik veel, een olijfboom met een, uh, ja, met een willig of zo. Dat kun je niet enten, dat gaan je nee? Dus er zijn hele strenge restricties over wat wel kan en wat niet kan. Een wilde olijfboom en een olijfboom die zitten wel in dezelfde familiestructuur. Dus die kun je wel enten. Je kunt ook ja, takken opzetten. Hè? Dus takken op enten. Dat is een andere vorm. Nou, er zijn heel veel verschillende vormen van enten. Waarom enten? Dat nou, heeft verschillende redenen. Als je iets zaait, hè? dus als je de olijfboom in je zaait, die olijfvruchten zaaien uit om daar nieuwe bomen. Helaas, dan krijg je dus een wilde olijf. Dan krijg je dus geen edele olijf. Dus zaaien heeft geen zin. Een olijf kun je niet uitzaaien. Een olijf kun je alleen maar enten. Het veredelen van de boom. Dus je ent om iets te verbeteren aan de boom. Nou, dat kan zijn om andere betere eigenschappen te krijgen, sterkere bomen, betere resistentie tegen ziekte of betere mooie vruchten. Het kunnen verschillende insteken zijn waarom je zou willen enten. En het frappante is: nee, als je even als Gereformeerd iemand zegt je ja, enten hoezo? God heeft het gemaakt, God heeft de schepping gemaakt, God zag dat het goed was. Hoe komen we erbij om dus te gaan enten? Hoe komen we erbij om te denken dat wij het beter zouden kunnen als God? Zou zelfs ook voor meer vruchten, dat je dus meer vruchten gaat dragen. Nou blijkbaar in de Bijbel was dat al heel gewoon. Het hele endproces anders had Paulus het niet aangehaald. Het entproces, het verbeteren van. De bomen of de vruchten of wat ook, was al een heel normale gang van zaken. Sterker nog, er werd ook al allerlei kruisingen, hé, muilezels. Hé. Dus, dus wat dat betreft, dus die dingen waren allemaal toegestaan, ook door Jahwe. Om dus dingen te veranderen, te verbeteren, zou je bijna zeggen, die hij geschapen heeft. Dus het is niet iets wat zeg maar, tegen hem indruist. Nee, het is, wij hebben onze creativiteit en we hebben onze kennis en we mogen dat gebruiken in de schepping. Het, is, het valt eigenlijk onder het beheren van de schepping. De landman in het geestelijk proces is Yahweh. Vandaar dat Yeshua zegt, ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de landman. En niet wij, wij zijn niet de landman. Wij zijn de arbeiders in zijn wijngaard zou je kunnen zeggen. het is een erg zorgvuldig proces... Je moet de juiste boomsoorten kiezen, de juiste familie om in te enten. Het snijden moet professioneel gebeuren. Je kunt niet zomaar even een paar... Uh, nee, het moet heel professioneel gebeuren. Er moet steriel gewerkt worden, logisch, hè? Dat denk ik. Er moet gezorgd worden voor de verbinding. Daar kom ik straks op terug. En er moet nazorg verleend worden één jaar. Hè? Dat, nou, ik heb dit uit een boekje, dus... Uh, als ik het fout zeg, dan is het mijn fout en niet het boekje waarschijnlijk. En er moet nadien gesnoerd worden. Dat is ook cruciaal. Waarom? Als je niets snoeit, dan raken de bomen uitgeput. De takken gaan hangen, nieuwe scheuten blijven weg. Gesteld takken, dat zijn de takken van de kroon die de kroon dragen, zeg maar. Die blijven te zwakken, die breken. En dan het belangrijkste: de kroon wordt niet goed opgebouwd. Nou, ik vind het zo. Ik heb echt, nou ja, ik vond het zo geweldig om dat te lezen. Als je zegt, nee, er staat dan dat voor de de kroon is weggelegd, en eeuwige leven. En dan denk je, je moet luisteren, God, wil, God snoeit ons door allem en het doet zeer. En je wil het eigenlijk niet. Je wil niet gesnoeid worden, je wil geen pijn, je wil geen verdriet. En toch zegt God, het is nodig, want als wij niet gesnoeid worden, dan krijgen wij de kroon niet. Althans niet zo'n mooie kroon, als wat God voor ons bedoeld heeft. Dus het heeft gewoon een bedoeling als God ons snoeit. Ik vond het geweldig mooi om dat allemaal zo te lezen en door, ja, tot je door te laten dringen, waar God eigenlijk mee bezig is. Dus Paulus pakt dat voorbeeld niet zomaar. Van joh, laat ik nou zomaar een voorbeeld. Nee, er zit een zo enorme, diepe geestelijke betekenis in. Nou, wat zijn nou de stappen van een endproces? En ik beperk me even tot het plakenten. Het enten van een tak op de zijkant van de boom. Want daar heeft Paulus het over. Die heeft het echt over plakenten. Het gaat niet over dat de stam afgesneden wordt. De stam is niet afgesneden. Nee, wij worden ingeënt in de stam, zegt, zegt Paulus. Ja? Dus het gaat over het plakenten. De uitgangspunten zijn... Het moet dezelfde boomfamilie zijn, zoals ik al zei. De wilde boom... Dat is het uitgangspunt van de natuurlijke, het natuurlijke endproces. Er wordt een wilde boom gekozen die dus gewend is aan de lokale omstandigheden. En daar wordt een gecultiveerde boom op geënt. Een goed wortelgestel, een goede onderstam is gewend aan lokale omstandigheden. Een veredelde kroon of takken, die wordt er op geënt. Nou, waarom? Betere, mooiere vruchten, meer vruchten, beter bestand tegen ziekte. En zo zijn er nog een aantal. Het kan. Een mooiere boom worden, dat het echt zeg maar iets wordt wat een lust voor het, het oog is. Nee, mooiere bloesem, noem maar op. Je kunt allerlei dingen verzinnen waarom een kweker gaat enten. Maar het is een, even een aantal dingen die ik opgeschreven heb. Dat zijn een aantal zaken die dus voorbij komen bij het inproces. Het begint met het afbreken van de eenjarige tak die geënt wordt, afbreken, de tak moet afgebroken worden. Nou, ik heb het al verteld waarom. Omdat er geen scheuten meer komen, waardoor het eigenlijk doorgaat. Nee, die tak wordt afgebroken. En daarmee is het leven op de tak, op de stam waar je vandaan kwam, over. Daar, op die plek komt geen scheuten meer. Ja, ik vind het geweldig. Want waarom? Je moet toch afgebroken worden, toch? Van je oude mens. Je moet toch breken met je oude leven... Het insnijden van de stam gebeurt. In de stam wordt een snee gemaakt. Dat doet zeer bij die stam. Die stam die schreeuwt er niet uit of zo, Maar je kunt begrijpen, je maakt een beschadiging bij die stam. Sterker nog, er wordt echt een stuk afgesneden. Dan wordt de tak die afgebroken is, die wordt pas gemaakt door middel van snijden op de stam. Dus de stam die wordt niet pas gemaakt op de tak. De tak wordt pas gemaakt op de stam wordt ingestreken met entwas om de verbinding beter te laten verlopen en hij wordt gekoppeld het cambrium moet aansluiten staat er dan nou wat is dat dan het cambrium dat is eigenlijk het levendgevende deel dat zijn eigenlijk de kanalen waar de sappen en de voedingsstoppen doorgaan van de stam naar de tak en als dit niet aansluit het cambrium als dit dus niet aansluit nou, dan snap je dan is er geen verbinding Gaat de tak gewoon dood. Is het endproces gewoon helaas mislukt. Dus het cambrium de aansluiting van het cambrium is van levensbelang. Ik probeer het even te onthouden, het is echt van levensbelang. Nou, dan wordt hij verbonden. Het is een wond. Dus het, de end wordt verbonden helemaal rondom. En dat blijft dan ongeveer een jaar zitten. Nou, hier zie je eventjes het proces. Het wordt, hier wordt het afgetekend. Het wordt op een gegeven moment gesneden. Hier zo opgesneden en de tak wordt er opgezet en het wordt verbonden. En het verbinden is dan zeg maar deze, het zijn dan die draadjes die erom verbonden worden. En dat ligt ook weer aan de kweken wat ze gebruiken om het te verbinden. Ja, raffia wordt gebruikt, maar ja, ik heb ook andere materialen maar goed. En het wordt dan één jaar. Laten ze het verbonden zijn. En dan wat ik van Marcel begreep, hij heeft een op een gegeven moment examen moeten doen. En dan moet je zo'n boompje enten. En ze gaan nou, iedere keer kijken, is het goed gelukt? Is het goed gelukt? Want ja, je moet het verzorgen natuurlijk. En we hopen dat niet na een paar weken ineens die enter afvalt, valt. Want dan heb, je, ja, dan heb je een probleem natuurlijk. Wat zijn nou de stappen van het Bijbels-entproces? Want Paulus die zegt dat niet zomaar. Hè? Paulus heeft er een, echt een diepe bedoeling mee. Die zegt niet voor niets iets over het enten. En hij heeft dit geweten. kan haast niet anders. Het endproces is omgekeerd in de Bijbel. Het natuurlijke endproces pakt een wilde boom. die gewend is aan de lokale omstandigheden. en daar worden zeg maar, de gecultiveerde opgeënt. Maar God doet het net andersom: die pakt de edele olijfstam. en daar worden de wilden opgeënt. Breken met het oude leven. Dat is tot geloof komen eigenlijk, hè? in het geloof. We breken met het oude leven. Hè? Wij snijden ons oude leven niet af. Als je leven afgesneden wordt, dan sterf je. Dat is dus een hele duidelijke. We breken met ons oude leven, waardoor er ook geen nieuwe scheuten meer komen op de plek waar jij vandaan komt. Je komt tot geloof. De stam Israël is al beschadigd. Dat weet iedereen, denk ik. De stam Israël is beschadigd ten tijde van Paulus, wat hij ook zegt. Die takken zijn afgebroken en zitten te wachten tot er nieuwe takken ingeënt worden. Ook al is Israël daar misschien niet mee eens, het is wel iets wat Paulus beschrijft. Afgebroken takken bij Israël. Dan moeten gelovigen zich aanpassen aan Israël. Want die tak die moet pas gesneden worden. op hetgene wat op de stam afgesneden is. En Israël is de olijfboom, daar heeft Paulus het over. Dus het is niet zo dat Israël zich moet aanpassen. aan de gelovige die erbij komt van de heidenen. Nee, nee, nee. De gelovige moet zich aanpassen. Die wordt op maat gesneden. om te passen bij de stam. Dat is wat in de Bijbel staat. Zou dat te maken hebben met die vier geboden die ze moeten gaan houden? Die in handelingen 15 staan? Is dat misschien het aanpassen aan Israël? Gekoppeld worden aan Israël staat er. He, dan moet je dus verbonden worden. Ja? Het cambrium moet aansluiten. Is dat de Torah onderhouden misschien? Zou dat daarmee te maken hebben? De levenssappen die moeten doorgaan vanuit de wortel naar de tak en naar de vruchten. De verbinding met het Cambrium, de Torah. In de natuurlijke betekent dat de entak gebruik maakt van de voedingsstoffen, sappen. die door de stam aangevoerd worden. Nou, ik heb al gezegd, als dat er niet is, als er geen verbinding is met de voedingsstoffen. dus als er geen verbinding is met het Cambrium, dan sterft de ent. Dan is gewoon het hele endproces mislukt. En dan verbonden worden met Israël. En misschien moet je dan een jaar torenstudie doen. Dat verbinden van het jaar. Misschien heeft dat ons iets te zeggen. Misschien moeten we dan, als we tot geloof komen, een jaar echt die verbondenheid gaan bestuderen. Wat heeft het ons te zeggen, Israël? Wat moeten we met Israël? Als we ingeënt worden, dan moet je toch iets weten van hetgene waar je ingeënt wordt. Dat wil je toch ook iets van weten. Want ja, je erkent. Dat je ingeënt bent, dan kun je niet zeggen: Ik heb er niks meer mee te maken. Ik wil er niks mee te maken hebben. Dat, dat, dat ligt zo ver buiten mijn. Uh... Hoe kan dat nou? Je bent toch ingeënt? Je kunt toch niet zeggen: Ik, ik ga bij het volk. Ik, ik ga bijvoorbeeld emigreren naar Engeland. En die zei: me Ik heb niks met jullie te maken, joh. Ik ga geen Engels leren of zo. Doe even normaal. Ik blijf gewoon Nederlander. Ga niet werken. Het aanvoeren van de sappen uit de wortel en door de stam gebeurt niet door de wortel. Dus het wordt niet naar boven gedrukt, zeg maar maar het wordt opgezogen de bladeren uit de boom die zorgen voor de zuikkracht en die zuigen dus zeg maar de sappen en de voedingsstoffen naar boven nou dat wordt soms ook gemeten Had een in, in de jeugd bij een bij zo'n kweekcentrum gewerkt en hadden ze regelmatig kwamen ze met zo'n bom noemden ze dat werd dat op de boom gezet en dan werd die zuigkracht gemeten en ik weet dat in de eerste tijd, was ze best wel geschrokken, want morgen dan nou komen ze met een bom, zei ze. Dat was even schrikken natuurlijk van, uh... maar dat was gewoon een bepaald apparaat waarmee de zuigkracht gemeten werd. En het is heel mooi hè, want hoe hoger de zuigkracht, hoe gezonder de boom. Dus hoe meer er van de voedingsstoffen en van de sappen tot je genomen wordt van de werkelijke wortel... Hoe gezonder de boom wordt, dus ook hoe gezonder de tak wordt. Ja, ik vind het zo'n enorme les. He, dus hoe meer wij tot ons nemen van de Torah, van de voedingsstoffen die in Israël zitten, hoe gezonder wij worden geestelijk gezien. Amen. Nou, ik vind het ja, zo ontzettend mooi dat Paulus dit beschreven heeft, zeg maar, in de Bijbel. De stappen van het Christen. ik kon het even toch, toch niet laten, van... Hoe is de christenheid eigenlijk daarmee omgegaan met het eindproces? Breken met het oude leven, dat is bij iedereen toch bekend. Je moet tot geloof komen, dus je moet toch wel breken met je oude leven. Nou, ze hebben enorm geholpen om die takken af te breken. Hè? En daar ben ik net zo schuldig aan. Hoor. Ik ga me eigenlijk niet verontschuldigen, ik ben ook christen geweest. En ons voorgeslacht heeft daar gewoon in, alle, uh, nou ja, in alles mee gedaan. Dus wat dat betreft denk ik ook dat wij een enorme schuld hebben ten opzichte van Israël. Israël ontkennen en uitgeroeid. We kennen allemaal de verhalen wat er gebeurd is. Het is verschrikkelijk. En helaas heeft de christenheid daar een enorme grote rol in gespeeld. En hebben ze erachter gestaan. En ze hebben, er zijn zo ontzettend veel dominees die meegeroepen hebben siga heil. Je kunt het je bijna niet voorstellen, maar het is gebeurd. Dus mensen die pretenderen dat ze ingeënt waren in Israël, die ontkennen zichzelf door mee te werken aan het uitroeien en het ontkennen van Israël. Israël moest zich aanpassen aan de kerk. Dus het was niet zo, zoals ik net uitgelegd heb, dat de tak die werd pas gemaakt op de stam. Nee, de kerk die eiste dat Israël zich zou aanpassen aan de kerk. Dus het totaal omgekeerd de kerk was de stam geworden, nota bene. Ja? De kerk heeft zich verwijderd van Israël. Nee, de bedoeling was dat wij dus moesten aansluiten, dat het Cambrium overeen moest komen. Omdat dat dus van levensbelang is. Maar de kerk die vond het dus niet, want de Torah was vervallen. Dus wat ze eigenlijk gedaan hebben, ze hebben die entak gepakt. Ze hebben er een plastic zakje omheen gedaan. En toen hebben ze hem zo in de boom gestoken. En tot een grote verbazing viel die Entak er op een gegeven moment af. Sterker nog, ze zijn helemaal verwijderd van Israël in de meeste gevallen. Ze hebben er niks meer mee en ze verbazen zich dat de kerken leeglopen. En dat het zo, het zegt de jeugd niks meer. Vind je het gek? Je hebt heel je wortel heb je weggedaan. Je hebt meegeholpen om dat uit te roeien. Want de Torah is vervallen. Het heeft niks meer met het geloof te maken. Het is of vervuld, of het is afgedaan, of het is vervangen. Helaas, God denkt er anders over. En wat ik al zei, er is geen verbinding met het Cambrium, de Torah. En in het natuurlijke betekent dat gewoon het afsterven van de entak. Nou, ik denk dat je, als je om je heen kijkt naar de kerken, dat je ziet wat er gebeurt. En het is volledig te verklaren vanuit het enten wat Paulus beschrijft. Nou, de kerk is verbonden met Jezus zonder Israël. Het is eigenlijk alsof ze een soort met luchtworteltje hebben. Zo, hè? Van, ze zijn niet verbonden met de stam, want er zit een plezierzakje zakje om, dus hebben ze een luchtworteltje ergens zo van. En misschien werkt dat, helaas. En er wordt dan voornamelijk studie gedaan uit het Nieuwe Testament. Zonder te kijken naar waar het Nieuwe Testament op gebaseerd is, namelijk op het Oude Testament. Het is sowieso al jammer dat er over het oude en het nieuwe gesproken wordt. Maar goed. Romeinen 11. Paulus zegt, want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis. Opdat u niet wijs zou zijn in eigen oog. Dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen. Totdat, totdat. De volheid van de heidenen is binnengegaan. En ik denk dat we dus al heel dicht bij dat punt zitten. Dat we heel dicht bij dit tot dat zitten. En de wereld zal zijn eigen naar schrikken denk ik. Als God op een gegeven moment komt en zegt, het is genoeg geweest. Hey, jullie blijven voortaan van mijn volk af. En daar zitten we heel dicht tegenaan, daar ben ik eigenlijk van overtuigd. Want het geroep is nou, echt bij hem binnengekomen, denk ik ook wat in Openbaring staat dat het geroep van de Heilige is voor zijn troon gekomen Heer tot hoe lang nog zeggen ze tot hoe lang nog en dan zegt hij een opmerking waar ontzettend veel theologisch gedoe over is nog steeds en zo zal heel Israël zalig worden en er staat er gewoon er staat gewoon heel Israël ja? dat kan niet jongen dat kan niet want ze moeten Yeshua aannemen er is zonder Jesaja is er geen Oh, ik heb het niet geschreven. Paulus heeft het geschreven. Paulus was een theoloog. Paulus was een rabbi. Paulus was, ik denk dat hij uh, ontzettend veel gestudeerd heeft. Sterker nog, hij heeft Yeshua van aangezicht tot aangezicht gezien. Hij, hij is direct geroepen en hij zegt, heel Israël zal zalig worden. Moet ik dat gaan betwijfelen dan? Nee, ik ga dat niet betwijfelen. Hij zegt dat, het zal wel zo. Ja? Zoals geschreven staat, zegt hij zelfs. De verlosser zal uit Sion komen... en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. Halleluja. Ja? Kunnen wij dat? Kunnen wij die goddeloosheden afwenden? Nee, wij kunnen niets. Wij zijn afhankelijk van Yahweh. Maar Paulus zegt, de verlosser zal uit Sion komen... en wij weten wie die verlosser is. Yeshua. En die... Zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. En dit is het verbond voor mij met hen. wanneer ik hun zonden zal wegnemen. Ze zijn weliswaar, wat het Evangelie betreft. vijanden vanwege u, omwille van u. Je kunt het je bijna niet voorstellen. Dus omwille van het Evangelie zijn ze vijanden. Nou, dat hebben we ook betoond, hè. En dan is het niet zo dat hun vijanden waren. maar wij zijn hun vijanden geworden. Hé. Hey? Dus eigenlijk wat Paulus dus had verwacht, dat de joden onze vijanden zou worden, het is totaal omgedraaid. Wij zijn de vijanden geworden van de joden. Maar wat de verkiezing betreft, zegt hij, zijn ze geliefden vanwege de vaderen. Nou gelukkig zijn er nog steeds een aantal kerken die het ook zo echt benoemen. Dat ze een betrekking hebben op Israël, omdat het de geliefden vanwege de vaderen zijn. Zo wordt het ook echt zo nog steeds genoemd. Want de genadegaven en de roeping van God zijn on Berouwelijk. Hetgeen wat hij gezegd heeft tegen Adam en Eva. Hetgeen dat hij gezegd heeft tegen Noach. Hetgeen wat hij gezegd heeft tegen Abraham. Het is onberouwelijk. En ik vind het zo ontzettend geweldig. Want als dat niet zou zijn. Waar moeten wij in vredesnaam op pleiten? Welke grond hebben wij dan nog? Als de genadegave van God en de roeping. berouwelijk zouden zijn. Als dat veranderlijk zou zijn per dag. Waar moeten we dan op pleiten? Zijn trouw, nogmaals, is van eeuwigheid tot eeuwigheid. Zoals ook u immers, voorheen God ongehoorzaam was... en daar kunnen we alleen maar aan me op zeggen... want zo was het gewoon, wij waren ongehoorzaam... maar nu ontferming verkregen hebt door hun ongehoorzaamheid... en die hun, dat gaat dan over Israël... zo zijn ook zij nu ongehoorzaam geworden... omdat ook zij door de ontferming die u bewezen is ontferming zouden verkrijgen. Nou, dat is even een hele moeilijke zin. Maar wat hij eigenlijk zegt is, van me sluisteren, hun zijn ongehoorzaam geworden. En wij hebben ontferming gekregen doordat hun ongehoorzaam geworden zijn. Maar, daar zit een andere kant aan. Hij zegt, doordat ze dus ongehoorzaam geworden zijn, zodat zij de ontferming zouden krijgen, is er ontferming. Dus eigenlijk, door de ontferming die wij gekregen hebben, die ons bewezen is... ...krijgen hun ontferming. Dus na de mate van de ontferming die God aan ons geeft... ...wordt Israël, zal dus de ontferming ontvangen. Nou, dit is bijna niet voor te stellen, hè? Want als je dan kijkt naar de miljoenen die tot geloof gekomen zijn... ...dan zeg je, dan is de ontferming die voor Israël klaar ligt... ...die is zo machtig groot... ...dat kun je je eigenlijk niet voorstellen. Deze zinnen die Paulus hier neergeschreven heeft... ...die hebben zo'n enorme impact... ...op de toekomst van Israël, dat is onvoorstelbaar. En alleen maar doordat wij die ontferming gekregen hebben. En het stapelt dus blijkbaar op, dus hoe meer mensen tot geloof komen... ...hoe groter de ontferming wordt die er klaar gaat liggen voor Israël als ze tot geloof gaan komen. Want God heeft hen allen in ongehoorzaamheid opgesloten. En waarom? ...om zich over hun te ontfermen. Je kunt het je bijna niet voorstellen. Ze worden eigenlijk in een soort gevangenis gestopt. En waarom? Omdat de grootheid van God nog groter wordt. Wat niet kan natuurlijk. Want God is alles in allen. Maar de grootheid van God die wordt eigenlijk nog groter... ...doordat hij zich gaat ontfermen over Israël. En waarom? Omdat hij ze opgesloten had in ongehoorzaamheid... Ja, ik denk dat alleen God zoiets kan verzinnen. Wij zitten totaal anders in elkaar. Wij gaan mensen opsluiten omdat ze iets verkeerd gedaan hebben... of dat we van ze af willen zijn, of wat ook. God sluit ze op om zich over hen te ontfermen, staat er. Ik doe een samenvatting van de END-methode... en ik zet even naast elkaar wat ze in de natuur doen... en wat dan in de Bijbel staat. Het afbreken van de eenjarige tak, het breken met het oude leven... Het insnijden van de stam, Israël is al beschadigd. Het afsnijden van de insnijding, de afgebroken takken van Israël. Het pasmaken van de tak, het aanpassen van de gelovigen op Israël. Zou het pasmaken wat door middel van snijden gaat iets te maken kunnen hebben met de besnijdenis? Heb ik even een vraagje zo. Nee, dus ik vind het heel verpand dat die tak echt precies pas moet gemaakt worden op de stam en niet andersom. Dus misschien heeft het daar iets mee te maken. Als we dan toch ingelijfd worden in Abraham, zeg maar. Er wordt ingestreken met entwas, de vier geboden gaan houden. Gekoppeld worden met Israël. Het Cambria moet aansluiten, dus de Torah moet je gaan onderhouden. Want anders mis je de levenssappen. Het verbonden worden aan Israël. Eén jaar verbonden laten is dat misschien vergelijkbaar met één jaar Torah studie doen. Omdat je echt die verbondenheid ook tot je door laat dringen. Het snoeien en verzorgen, de levenslessen van de Vader die ons dagelijks... Tegemoet komt. Wat een geweldige landman is onze Abba. Dan komt er een loflied, en ik zou graag willen dat we met z'n allen gingen staan, dat we met z'n allen dit loflied wat Paulus geschreven heeft, dat we dat samen oplezen. Het is zo'n ontzettend mooi loflied wat hij zeg maar te gehoor brengt. O diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God, hoe ondoorgrondelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. Want wie heeft de gedachten van de Heer gekend? Of wie is zijn raadsman geweest? Of wie heeft hem eerst iets gegeven en het zal hem vergolden worden? Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.